Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie in Noord-Holland doet onderzoek naar antisemitische post... die bij een aantal adressen in Hoorn en Hugo Waard, heer Hugo Waard in de bus is gevallen. Het gaat om enveloppen met daarin een flyer met racistische en antisemitische teksten... die waarschijnlijk gisteren zijn bezorgd. De politie noemt de inhoud heel erg schokkend... en roept mensen op de envelop niet te openen als ze er een ontvangen hebben. Israël heeft evacuatiebevelen gegeven voor twee wijken in Noord-Gaza. Inwoners moeten zo snel mogelijk naar het zuiden, meldt het leger op X. Meestal worden zulke plekken kort na een evacuatiebevel aangevallen. Vandaag waren er bombardementen in Gaza stad. Het Israëlische leger doodde vandaag zeker 66 mensen, meldt nieuwszender Al Jazeera op basis van medische bronnen. Inmiddels is 80% van de Gazastrook verboden gebied voor Palestijnen. Buitenlandse studenten aan de Avans Plus Hogeschool krijgen geen verblijfsvergunning meer. De immigratie- en naturalisatiedienst IND heeft de internationale erkenning van de opleiding ingetrokken. Aanleiding is oneenigheid over een mislukt werk van verpleegkundestudenten uit Indonesië. Volgens de IND lijkt dat traject op werving van goedkope arbeidskrachten. Onlangs klaagden tientallen Indonesische studenten dat ze in Nederland worden uitgebuit en onderbetaald.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 Rusland zegt dat Oekraïne zich niet houdt aan de afspraken over het ruilen van krijgsgevangenen. Vandaag zouden duizend gevangenen worden uitgewisseld en er zouden gesneuvelde militairen worden teruggegeven. Volgens de Russen liet de Oekraïnse delegatie verstek gaan op de afgesproken tijd en plaats. Oekraïne zegt dat er nog geen definitieve datum voor de ruil was vastgesteld.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 Bye. Uh, dat was hier dan Brian Strikker. En hou van mij hier bij ZFM Entertainment voor je Tot de klokjes van 7 uur. En dat allemaal vanaf de tolweg 10a. En uh, wij gaan uh, nog eventjes wat lekkere muziek draaien. Strukjes, eventjes iemand bellen. Dus uh, en wie dat is, dat, uh, ja, dat ga je even zelf horen. Entertainment for you In het hoofd, in het hart. Belinda Kiener en uh, Dag de Liefde uit... In de liefde, maar de angst die zet je stil. De stap die lijkt je nu nog veel te groot, maar weet als jij hem zet. De liefde uit en dat allemaal gezongen door Belinda Kineer en wij gaan lekker verder met de, ja alle sterren zwijgen en dat allemaal van Jannes, de koning der piraten. De avond die wacht weer op jou en lacht ons dan toe. De morgen vergeet ik maar gauw al weet ik niet hoe.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 de sterren zwijgen als jij straks hier gaat Het ligt dat dooft als jij mij weer verlaat Ik leef dan met wat jij hierachter liet De liefde maar ook veel verdriet Maar niemand die dat ziet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 Wij nooit meer nodig zijn. Raadjes vullen geen gaatjes. Leuke plaatjes wel. Leuke plaatjes wel. En mm, die, hoor je hier? Entertainment for you. Yeah.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 Als je, Als je gaat, ben jij niet langer hier bij mij, toch blijf ik zielsveel van je houden. Als je gaat, wordt alles anders dan voorheen, verlies ik jou zelfs in mijn dromen. Zal ik jou liever lachen en ook jouw stem niet meer horen. Welkom van de kaart. En mis ik jou in alle kleur. Zonder, Zonder jou zal het anders zijn. Zonder jou ben ik kleur. In het dagboek van ons leven Als je gaat, als je gaat Hoe heel je een gebroken hart Om je geen afscheid kunt nemen Als je gaat, als je gaat Raak ik mezelf en jou nu kwijt mij waar ben je nu gebleven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 Waarin wij gelukkig waren. De tijd van samen zijn is dan voorbij, voor altijd. Ja, de mooie cover van uh, Barry en Eileen uit de jaren 70. En dat gezongen door Johnny Bach en Sylvia Romy. En dat in uh, het Nederlands natuurlijk. Als je gaat, ja, yeah, if you go. En uh, weet je, we gaan uh, gewoon lekker door met uh, een, uh, ja, een, een lekkere oude hit. Ook uit uh, die tijd. En uh, dat is uh, Marianne Rosenberg. Ik ben wie weer Nou, ik weet niet waar ze is hoor, maar ik zie het niet. Marianne Rozen ben nog was dit in Ich bin Widuh. En hier vanaf de tolweg Tina. En we gaan lekker verder met Johan Kettenburg. En laat de zomer nu maar komen. Als een orkaan. Als een orkaan. Hier is het Hitkracht 10. Hitkracht 10. 10, 10. Entertainment for you. Zwaaien van dames braan en blond Er klinkt zomerse muziek en overal hoor ik een lach Het wordt 25 graden, ja een zwoele zomerdag een idee hier op 106.9 ja, goede organisatie en Calicia En je luistert natuurlijk naar Ben Aido en kom komt nou alles, ja. Pero astua tu que me fa Morriña, porque sto lees zo, de sos te tanto, eeeh, no nos tanto. ZANG saudade porque estou longe de sos teus lares de sos teus lares de sos teus lares tenho amor linha tenho saudade tenho morria tenho saudade porque estou longe de sos teus lares de sos teus lares de sos teus Ah, er blijven toch lekkere zomerse klanken van die uh, van die Julio, hè. Ja, ja, ja, Gelukkig, uh, gelukkig, uh, ja. Zo vaak treedt hij niet meer op uh, voor mij, hè. maar goed, uh, ja. Weet je, de muziek die blijft natuurlijk, en uh, ja, dat hoor je hier uh, vanaf de zon, ja, vanaf zijn antwoord natuurlijk in de tolweg die na. En uh, dit was uh, Julio Ecclesias en Un Canto a Calicia. Hier. Hier hoor je ze allemaal. Allemaal. Deze zet. Waarvoor je je radio even een stukje harder zet. Entertainment for you. Entertainment for you. En dat doen we met Danny Christian. En uh, ja, ik beloof.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 Zeg je nu en nu waar Ja, lieb Fred, dan, dan antwoord ik ook in Deutsch natuurlijk. <laughs> Herzlichen Dank en schön dat du aan mich gedacht hast. Ganz liebe Grüße. Ciao. Zo, so, dat was die dan. Danny Christian natuurlijk. En uh, ik beloof. En uh, zijn lieve woorden naar mij toe. En via de app. Ja, hartstikke leuk altijd. Het zijn Rubits en the Sugar Baby Love. Muziek uit de jaren zeventig, uh, Sugar Baby Love en de Rubettes. Even kijken hoor, en als het goed is, hebben we aan de telefoon hebben we Mike van de Linde. Mike? Hallo Mike? Even kijken hoor, Mike zit hier dan? Hallo? Nee, het gaat niet helemaal lekker. Lange wachten. Jij denkt mij totaal in... Zo, hè. Hey, Mike, ben je Ja, ik ben er. Eh, ja, nou, technisch ging het niet, er uh, gingen hier allerlei lampjes knipperen En ik hoorde het op de telefoon gaan. Ik denk, nou, iets gaat er niet goed. <laughs> ik kan, leren, hè. Ik kan Ja, het kan allemaal gebeuren. Ja, het blijft techniek. Ja, het blijft techniek, zeker waar. Hé, hey, Mike, uh, ja, goedemiddag nogmaals. Goedemiddag, Zo, ja, dankjewel. Hey, um, ja, we bellen jou natuurlijk uh, vanwege jouw uh, ja, nieuwe single. Siguna meisje dans met mij. Ja, klopt helemaal. Ja, hey, uh, ja ik, heb, ik heb natuurlijk ook uh, een de clip uh, bekeken. En uh, ja, wat, wat me eigenlijk opvalt, dat zijn de danseressen. Ja, ja die vallen wel op, hè. Maar dat is ook juist de juiste bedoeling. Oké. Okay. Ja, dat dacht ik al. Ja, dat is de juiste bedoeling uiteraard. Ja, nee, maar hoe, hoe, ja, hoe is eigenlijk ontstaan deze, deze single? Uh, nou, eigenlijk is deze ontstaan na, uh, na mijn andere single, Sigeun Melodie. Uh, heel leuk gypsy nummer gemaakt. Ja, hele goede reacties op gehad. Ja. Uh, ja, goede bekijks erop. En uh, uh, ja, ik... Uh, op een gegeven moment gingen de luisteraars gingen vragen... of ik meer gypsy muziek wou gaan maken. Ja. En uh, daarom dat we hiermee uh, verder zijn gegaan. En uh, daar is uh, Sigeune Meisje Dan voor mij uitgekomen. Oké. Okay. Dus het, het, het is niet zo dat je dacht... Uh, ...je was op een kleine kamertje... ...en je dacht van uh, joh... ...of uh, je werd nachts wakker en dacht van... ...dit moet ik even opschrijven. Nee, nee, nee. Zo is het eigenlijk niet nee. gedaan. Oh. Ik heb wel heel veel zelf input in gehad. Maar uh, ja, het is natuurlijk ook gewoon een heel eigen nummer. Ja, wat schrijf je zelf, uh, Mike? Nee, ik schrijf zelf niet, maar ik geef wel, uh, zeg maar, uh, ja, richting... nou, bepaalde kenmerken ja. om uh, richting op te gaan, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Nee, ja, in ieder geval, uh, ja, een bewuste keuze de danser is, of, uh... Ja, zeker een bewuste keuze. En uh, ja, natuurlijk ook, uh, net als mijn vorige clip, uh, ja, super... Uh, Super leuk uitgepakt met die dames erbij. En uh, ja, ja, dat klopt ook in de verhaallijn. Dus, uh, ja, en als de mensen zo nieuwsgierig zijn en denken waar ik het over heb. En zeker vooral de mannen natuurlijk. Uh, moeten ze maar eens eventjes gaan kijken naar Mike, Mike van der Linden. die geunen meisje. Uh, ja, dan, dan komt het helemaal goed. Toch? Dat gaat zeker goed komen. Ja. Dan, ik denk dat ze hem dan zelf drie keer bekijken. <laughs> Misschien wel. <laughs> Hé hey Mike, heb je al wat, wat anders uh, stiekem op de plank leggen ook, of voorlopig? Uh, uh, ja, ja, Voorlopig ja, wel. Ah, okay. We zijn druk bezig weer met een uh, ja, nieuw Gypsy nummer. En uh, daar zijn we echt super druk mee bezig, maar uh, die gaat zeker komen. Dus, en dan, uh, uh, we zijn is, benieuwd. Is het van de zomer of een uh, of nazomersplaat? Nee, nee, dat zou uh, in september gaat die. Uh, ja, dus een na, na seizoen zeg maar. Ja. ja. Oké, okay, en dat uh, wordt zeker weer een, een, een soort gelijk nummer? Ja, maar dat soort soortgelijk, nee, maar gewoon mijn... Uh, ja, een lekker uptempootje in... Uh... Ja, dat mensen te herkennen dat het uh, plaatje van mij is. Ja, echt een uh, ja, volksplaats moet ik eigenlijk zeggen. Zeker waar. Ja. Hé, hey, en uh, waar kunnen mensen jou volgen, Mike? Uh, op TikTok, uh, Facebook en uh, Instagram ben ik uh, allemaal op actief. Dus, uh... Oké, okay. je, je hebt nog geen eigen site? Ja, ik heb ook een eigen website, dat ook zeker. Gewoon uh, www.mikevandelinden.nl Is die up-to-date of... Uh... Uh, ja, hij is zeker up-to-date. Dan kunnen mensen hem ook via boeken. Dus uh, ik zou zeker een kijkje nemen. Ja, want agenda-audiografie, biografie en discografie... En noemen het maar allemaal op. Dat ja. St dat staat er allemaal op. Zeker waar. Inclusief uh, de clips, neem ik aan. Ja, ook helemaal uh, correct. Uh, dus uh, het is een makkelijke website. Maar ook makkelijk voor de mensen, dus... Uh... Ja. Zeker uh, iets ja. om naar te kijken. Ja, en, en, en de naam is ook niet moeilijk, dus... Nee, de naam is niet heel moeilijk. Het zijn geen hele... <laughs> nee, daarom. Dus, uh, gewoon nog uh, uh, lekker puur Hollands. Mike van der Linden. Ja, zeker waar. Hé, hey Mike. Dan ga ik jou uh, uh, bedanken voor uh, dit gesprek. Nou ja, ik wil jou ook bedanken. En uh, superleuk uh, dat jullie uh, mijn plaatje gaan draaien. Ja, en dan uh, wil ik één ding vragen. Wil jij me aankondigen? Zeker waar. Nou, lieve luisteraars, hier is mijn nieuwe single, Sigeun Meisje, dans met mij. Hé, hey, dankjewel, Mike, en uh, heel goed weekend. Bedankt. En, uh, ja, graag tot de volgende single, natuurlijk. Graag tot de volgende. Hé, ah, hey, dankjewel, man. Hé, hey, goed weekend. Bedankt. Hoi, hoi. Jouw dans en je mooie lach Dat is wat ik het eerste zag Voel jij je her is niet normaal wat jij doet met me, Meisje, vertel me je verhaal Want ik wil het allemaal Zie meisje, dans met mij Zie meisje, voel je vrij Zingende gitaren, dat is jouw muziek en jouw publiek Hey, zie een meisje, dans met mij Oh, meisje, dans met mij Jouw ogen zeggen alles, het voelt zo fijn Maar je lach blijft zo klein Jouw dans, jouw lach, ik ben gewoon Zo gek op jou ik alles wat ik droom. Meisje, vertel me je verhaal. Want ik wil het allemaal. Zigeuner, meisje, dans me bij. Zigeuner, meisje, voel je blij. Zingende gitaren, dat is jouw muziek. Met jou Leid me jouw hey, hey, zie je een meisje dans met mij. Oh meisje, dans met mij. Zingen de gitaar in dat is jouw muziek, met jouw heupen verleid jij jouw bevriend. Hé, hey, zie geunen, meisje, dans met mij. Oh, meisje, dans met mij. Hé, hey, zie geun een meisje, dans met mij. Hé, hey, meisje, dans met mij. Ja, en dansen doen zo hoor. Je moet maar eens de clippen kijken. Mike van der Linden, meisje, dans met mij. Hey, we gaan um, ja, naar een uh, single van de man die eigenlijk hier vanavond aanwezig zou zijn. Maar ja, helaas door een ziekte geveld is. En uh, ja, Sebastian, uh, vanaf deze kant natuurlijk heel uh, veel beterschap. En uh, ja, gauw weer opknappen. Uh, ja, we draaien in ieder geval jouw single en mag ik jouw knuffelbeestje zijn? Mag ik jouw knuffelbeestje zijn? Voor jou Er was je dan? Mag ik je knuffelbeest zijn, Sebastian? Ik en dit is alles. Prime food en we gaan naar het nieuws van 6 uur. Ik zou zeggen tot zo in 2 uur. Verloren door jouw ogen en je lach. Niet te beschrijven wat ik zag. Zoiets van dat kan mij nooit overkomen. Je lacht, je lekt, je danst en voelt je fijn.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 elke dag, wil haar zo vaak zien als die mag Geeft complimenten, speelt haar assistenten Hij kust de grond waarop ze loopt Maar zij verkoopt hem van zijn hoop Laat shotjes halen, die hij moet betalen Maar toen hij trots tot... op het terras dicht naast haar zat Zei hij luister lieve schat Ze noemen mij een zin. ik gooi mijn hart in ziel erin geen andere vrouw staan Nu volledig voor je faan Oh, ze noemen mij een simp Deze loser lijkt wel blind Maar de waarheid laat me koud Ik ben traagend Dit is ZFM Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken Dit is ZFM ZFM ZFM Met het nieuws van 6 uur